Zaterdag is het precies 50 jaar geleden dat werd begonnen met de bouw van de Berlijnse muur. Over wat de gevolgen daarvan waren, praat ik straks met Herman Hutte, die al tientallen jaren zaken doet met voormalig Oost-Duitsland. Maar eerst schakelen we over naar Maastricht. Daar zit Adzo Nicolai. Goedenavond, meneer Nicolai. Goedenavond. Ja, we kennen u natuurlijk vooral als VVD-politicus. U was staatssecretaris en minister voor die partij. Maar sinds ruim een maand bent u directeur van het chemieconcern DSM Nederland... waar maar liefst 6500 mensen werken. Hier in Nederland heb ik het dan alleen over. En daar zit u dan in Maastricht? Want u zit hier niet in Hilversum, want Maastricht is uw nieuwe... Een ja, thuishaven, hoe zeg je dat? He, daar, daar is een nieuwe woning. En dan vraag je je wel gelijk af, van, ja, is dat eigenlijk wat, dat Maastricht, meneer Nicolai? Zegt u dus eerlijk? Nou, Maastricht zelf is een heerlijke stad. Dat vinden, denk ik, veel mensen. Ik woon hiervoor in Amsterdam en ik kan u verklappen. Ik had ooit gezegd, als ik nou in Nederland niet in Amsterdam zou wonen... waar zou ik dan het liefst willen wonen? Dat was wel Maastricht. Dus ik heb nu... Uh... Uh, een goede stad, een goede omgeving. Ja, heeft u een nieuwe baan op de stad uh, afgestemd? Of, uh... Nee hoor, nee, nee, nee dat niet, niet. Het zit ook niet in Maastricht, het zit in uh, Sittard. Daar zit het Nederlandse hoofdkantoor van DSM, waar ik directeur ben. En dan zit er in Heerlen, dat is ook in Zuid-Limburg, zit het kantoor internationaal van uh, DSM. Maar goed, je hoort heel vaak mensen zeggen, ja, als je geen Limburger bent en je komt uit die flitsende randstad, dan is het toch wel heel erg wennen dat zuiden. Ja, nou, ik zit, er, ik zit er nog kort en ik vind het heerlijk. Uh, tegelijkertijd zit DSM natuurlijk wel in heel Nederland. Hè. Er zijn heel veel vestigingen, de, uh, kantoren, maar vooral natuurlijk allerlei uh, fabrieken en laboratoria. En die zitten in de Randstad in het noorden van Nederland. En eigenlijk zit ongeveer de helft van de mensen van DSM Nederland. Werkt in Limburg, dus ik wil zelf ook regelmatig in alle plekken in Nederland zijn. Ja, want dat is belangrijk dat je natuurlijk dicht daarbij zit. Maar dan toch even ja. op het persoonlijke vlak. Ik bedoel, ik weet niet hoe oud uw kinderen precies zijn... maar die zijn nog meegegaan, denk ik, voor een deel? Nee, die zijn niet meegegaan. Nee, ik heb mijn huis gehouden vanwege de kinderen inderdaad... die allemaal op school zitten. En niet zomaar over kunnen naar... en over willen, maar ook niet kunnen naar, naar Mastricht. Dus ik heb mijn huis in, bij Amsterdam, in Amstelveen... En daar ben ik vooral rond de weekends. Dus dat wordt nu een beetje het ritme dat ik ja. uh, een soort uh, door de week in, in Zuid-Limburg en rond de weekends veel in, uh, in de Randstad of in uh, Amsterdam. En uh, waarom DSM? Want als je toch een beetje naar uw uh, carrière kijkt als politicus en ook daarvoor bent u vooral cultureel bezig geweest in de cultuurhoek. Uh, ja, ik heb toch echt nergens iets van scheikunde uh, kunnen bekennen. Nee, nee als, u, als u heel ver had gezocht, had u wel gezien dat ik ooit op middelbare school... Dat een, best, extra, ja. een extra vak, nou ja, je kon in mijn tijd een zogenaamd achtste vak... Dat telde er nog niet mee, examen, want dat was toevallig scherkkende. Nee, ik heb geen achter, helemaal geen ervaring en in achtergrond in de, in, in de chemische wereld. Um, ik heb ook sowieso geen achtergrond in de private wereld. Maar in de private sector is DSM wel een heel erg interessant bedrijf. Veel bedrijven hebben natuurlijk... Nou ja, iedereen heeft het over... Maatschappelijk verantwoord ondernemen, onder uh, duurzaam ondernemen, gaan ze maar door. Maar DSM is wel een bedrijf wat dat ook echt prakticeert. Dat is leuk om te zien. Ook gewoon de producten die we maken als DSM, uh, staat die duurzaamheid voorop. Willen we dingen doen die, die helpen voor, voor de mensen en voor de toekomst. Maar goed, was dat de reden dat u dacht, dat is al wat voor mij? Of was het gewoon omdat u geen ministerspost kreeg in het nieuwe kabinet? Nou, ik vind het wel uh, leuk om bij een leuk bedrijf te werken, dus dat maakt er natuurlijk wel uit. Maar goed, had het iets te maken met het feit dat u geen ministerspost kreeg? Nou ja, dat had natuurlijk ook gekund. Dat hebben meerdere mensen gedacht en gesuggereerd eh, en waren verrast. En eh, ik, ik, als, ik, als ik gevraagd was, had ik ook ongetwijfeld, nou ja, had ik een beetje van, van de post en omstandigheden af, maar vast al ja gezegd. Maar politiek is erg onvoorspelbaar. Het hele leven is onvoorspelbaar, maar mijn ervaring is wel dat politiek wel erg onvoorspelbaar is. Ja, dus u had er misschien stiekem op gerekend, maar ja, politiek is onvoorspelbaar, dus het liep helemaal anders. Ja, dus reken je er niet op. Nee, Want dat, las... Ja, dat, dat, hoort, dat hoort bij politiek. Dat is, ik vind het een prachtig vak. Dus ik heb er ook helemaal geen negatieve uh, ideeën over. Of, of, of, of, of associatie. Of, uh, ik heb het een geweldige tijd gevonden... om daar actief te kunnen zijn als Kamerlid en, in het kabinet. En, maar het is wel... Heel erg mooi, dat heb je natuurlijk niet zo vaak dat je in deze fase van je leven nog feite gewoon een, een nieuwe carrière kan beginnen. Precies, een nieuw leven. Laten we nog heel even, toch nog even naar het oude leven gaan. We gaan even luisteren naar Gerdy Verbeet, de Kamervoorzitter. Uh, ja, ze zei het volgende bij uw afscheid. Door uw collega's wordt u omschreven als een amabel, welbespraakt en goed gekleed Kamerlid. Op werkverzoeken schijnt te, te zijn voorgekomen dat een extra stop in een hotel moest worden ingelast zodat u uw vrije tijdskleding kon inwisselen voor een net kostuum. In de periode waarin u algemeen secretaris was van de Raad voor, voor de Kunst, heeft u op mij persoonlijk heel veel indruk gemaakt met de opstaande boordjes van uw overhemden, die u toen nog zonder das droeg. Misschien een ideetje voor introductie bij DSM? Beste Adzo, ik wens je heel veel succes in je nieuwe baan. Ik kan u niet zien, meneer Nicolai, want u nee, zit in, in de van radio. Ja, ja. Wat, wat heeft u aan? Is het zo'n boordje? Het staat wel omhoog, ja, maar ik heb nu een vrije tijdsshirt uh, aan. Ja, dat is wel grappig om, om te horen dat dat zo uh, aan u kleeft, hè? Dat die pakken en dat uiterlijk. Ja. Is, is dat belangrijk voor u? Nee, het is, het, is, het is leuk als mensen goed gekleed gaan of iets origineels aan hebben. Want het is leuk voor, voor andere mensen. Maar nee, meer is het niet. Maar voor DSM, als directeur Nederland, lijkt me ook dat u elke dag wel een pak uit de kast trekt. Ja, ik, ik vind ook directeur Nederland DSM... zit ook een representatieve kant aan. Je kan binnen kantoor erbij lopen. Nou ja, niet hoe je wil, maar in ieder geval daar is het wat anders. Maar als je naar buiten treedt, vind ik het wel... Ja, Je kan je eigen regels daarvoor hebben, hoor. Ik ben niet zo heel erg van jasje, dasje, verplicht. Maar je moet wel representatief zijn, vind ik, voor in zo'n functie. Ja. Ja. Uh, is er eigenlijk een overeenkomst? Dat u zegt, het is eigenlijk mijn eerste uh, baan, uh, private baan noemt u dat... maar in het bedrijfsleven. Ziet ja. u nu al, want het is nog kort... maar ziet u nu al overeenkomsten met bijvoorbeeld de politiek? Nou ja, het verschil tussen uh, zeg maar het algemeen belang waar je mee bezig bent uh, in, uh, in de politiek... en het private belang, bedrijfsbelang uh, als je in, de, in deze sector bezig bent... is minder groot dan ik had gedacht. Ik vind het mooi om te zien, wat ik net al even zei... dat die verantwoordelijkheid die DSM voelt voor, uh, ja, voor, voor de mensen voor wie je het doet... Uh, de planeet waar je je werk op doet, uh, je producten die je maakt... Die, die is serieus en eigenlijk maakt dat je hele omgeving... ook wat minder groot, minder anders dan ik had uh, verwacht... Dus dat valt eigenlijk mee, dat verschil. Tegelijkertijd, ja, het bedrijf is natuurlijk wel veel meer gefocust. Een overheid moet altijd met 10.000 miljoen dingen tegelijk rekening houden. En dat is natuurlijk in een bedrijf uh, iets minder, maar eigenlijk ook nog best veel. En zeker als je kijkt naar zo'n positie die ik heb als directeur DSM Nederland. Ja, dan heb je te maken met uh, zeg maar de divisies, dus de, de, de businessgroepen binnen DSM. Maar je hebt ook te maken, en dat hoort ook bij mijn werk, met, uh, met alle overheden, met uh, campusontwikkelingen. We zijn in Zuid-Limburg met heel interessant. Project bezig om daar met universiteit en de provincie en DSM aan innovatie te doen en werkgelegenheden. Dus je zit op heel veel plekken ertussen... en dat is, lijkt eigenlijk meer op elkaar dan je misschien zou, zou denken. Ja, en dus die ervaring hè, die u heeft, ook eh, binnen Europa... want u was staatssecretaris Europese Zaken... Eh, dat is ook eigenlijk wel heel erg handig op zo'n plek. Ja, het, het, het, je moet het er niet primair van hebben... want primair moeten gewoon een heleboel dingen geregeld worden in het bedrijf, daar werken. 6.500 mensen, uh, er moeten veel dingen georganiseerd worden. Die, die campus die ik net noemde. Dus uh, veel aandacht gaat natuurlijk wel gewoon naar het interne deel. Maar zeker word ik ook geacht, juist naar buiten te stappen, te overleggen met onderwijs. Hoe zorgen we dat de arbeidsmarkt zich zo ontwikkelt... dat ook in de toekomst voor een bedrijf als DSM genoeg goede mensen weer te vinden zijn. Uh, hoe, hoe de milieuwetgeving... Wij zijn als DSM vaak voorstander van aanscherpen van milieuwetgeving. Dat is ook zoiets grappigs. Vaak denk je, ja, de private sector zal het er anders leggen, maar, liggen. Maar DSM, wij hebben als DSM vaak belang bij strengere milieueisen... omdat wij veel schone producten eh, kunnen maken. Nou ja, dat snijdt dan heel mooi het mes aan twee kanten. Ja, dus dat, maar dan dan dat klopt soort u, dingen worden Dan ook klopt mee. u gewoon weer aan uh, in Politiek Den Haag, hè, denk ik. Zo ja. gaat dat dan. Ja. En dan ja, zijn die, die lijntjes ook, kort. Ja, ja nee, dat goed. Je, je, ik heb totaal 25 jaar in de publieke hoek gezeten. waarvan de tweede helft is dus zo'n jaar... 13 in de, in de politiek, dus ja, daar heb je natuurlijk heel veel mensen gesproken en met heel veel mensen gewerkt. Ja, als ik kijk naar uh, uw carrière, dan valt me één ding op, dat u uh, ja, toch ook inderdaad in de culturele hoek uh, veel interesse had, ook in allerlei bijbanen die u heeft gehad, uh, maar u was tijdens uw studententijd, was u musical producent. Hoe zat dat? Nou, ik, ik heb uh, twee studies gedaan, maar had daar dan ook relatief uh, een goed excuus om wat langer te studeren. Dus ik heb ook in mijn studietijd heel veel dingen daarnaast gedaan. Dit was een van die dingen. Dit was een studentenactiviteit. En het was ontzettend leuk om, uh, voor een groot deel met studenten, maar natuurlijk ook met professionele mensen die dan de regie en, uh, en dat soort dingen doen, uh, musicals uh, op te zetten. En uh, ja, het is, ik vond het een van de leukere manieren, het is een hele intensieve manier van samenwerken zo met z'n allen. ...toewerken naar één product, naar één première. En wat, wat moest u doen dan? U echt als, had u een rol of was u echt meer de leider? Nou, als producent, ja, je verzint het uh, en, en, en je, je, je regelt het. Dat is je rol als producent. Dus je begint ermee dat je een stuk verzint en dat je de rechten erop regelt... ...en dat je een interessante regisseur weet aan te trekken. En, en uiteindelijk regel je natuurlijk ook dat die zaal vol zit... ...want al is het maar een handvol voorstellingen, want dat was allemaal amateur, in uh, feite amateur productie, Maar goed, de zaal moet vol, want het geld moet, uh, moet ook binnenkomen. Het moet uiteindelijk financieel natuurlijk ook rondlopen. Dus dat was eigenlijk wel mijn meest commerciële activiteit. Misschien wel in directe zin voordat ik deze baan had. Ja, Een soort Joop van de Ende had u ook kunnen worden als het iets anders was gelopen? Of niet? Ik, ik heb ooit, ooit wel, toen ik zo'n beetje aan het eind van mijn studie was... heb ik inderdaad veel dingen overwogen. Uh, en een van de, van de handvol dingen, want ik had heel veel dingen die ik toen interessant vond... was inderdaad, misschien zou ik in die cultuurproductiekant ook nog wel verder willen. Ja, maar, maar ik heb oké. geen spijt van dat ik uiteindelijk... in de cultuurbeleid ben verder gegaan... en vervolgens in de tweede fase mijn carrière in de politiek. Maar, maar zo'n zo rol tijdens je studententijd hè, als musicalproducent... heeft u dat nou geholpen in de rest van uw carrière? Is daar een soort basis gelegd? Nou, het, ja, het is heel erg leerzaam. En het gek is dat het is, uh, soms ook leerzamer is... om met uh, vrijwilligers uh, in, een, in een ongeorganiseerde situatie... dingen te moeten organiseren... Dan wanneer je in een gesprek bedje komt van een goed lopende organisatie. Dus het is heel leerzaam. En dat in je studietijd doen, wanneer je, ja, dan, dan, dan leer je ook sneller. Ik denk wel dat daar een soort begin. Ik heb daar ook wel bedacht, want ik speelde ook zelf toneel en ik maakte ook muziek. Maar ik merkte wel, daar, daar lag toch niet mijn grootste kracht. Toch meer inderdaad in het dingen voor elkaar krijgen en, en dat organiseren. Ja. En dan nu de politiek wel gezegd voor het bedrijfsleven. Er gebeurt natuurlijk altijd veel in de politiek, ook nu weer. Hè, met, met uh, ja, god, je kan alles wel opnoemen. Er is zoveel aan de hand. Is het dan ook, gaat het dan ook niet kriebelen bij u? Ik bedoel, heeft u dan niet zoiets van, oh, spijt? Nee, nee absoluut niet. Nee, ik ben natuurlijk nu ook gewoon heel hard bezig met, uh, met die mooie plek bij DSM. En ik, ja, ik lees de krant ongetwijfeld een beetje beter dan, uh, dan sommige andere mensen. En ik, ik, ik, ja, ik, ik spreek ook iets meer mensen die natuurlijk nog wel daar zelf direct mee bezig zijn. Nee, maar ik vind het helemaal niet erg om te zeggen, oké, okay, nu is het nu is jullie beurt. Ja, dat is ook wel eens fijn misschien, of niet? Ja, ja, ik, ik doe andere goede mooie dingen ja. op dit moment. En wanneer is uw directeurschap geslaagd van ja, DSM? Het begint ermee dat we die, zeg maar, de regioorganisatie Nederland, dus dat is een stuk van, van, van DSM, dat we dat op een, op een betere manier weten te organiseren. Ja, wanneer is het geslaagd? Kijk, uiteindelijk hoop ik natuurlijk dat DSM eh, erop vooruit gaat. Maar ook dat DSM eh, erop vooruit gaat op de manier waarop we dat nu doen. Namelijk niet alleen maar kijken naar je maar ook kijken naar de rest van de wereld. Goed, ik wens u veel succes daarbij, meneer Nicolai. Dank u wel. We spraken met Adso Nicolai. En hij is president-directeur van DSM Nederland. Het is kwart over acht. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. 50 jaar geleden werd de Berlijnse muur gebouwd. Althans, daar werd toen mee begonnen. Aanstaande zaterdag was dat om precies te zijn. En dat wordt het komend weekend groots herdacht. 28 jaar lang verdeelde de muur de stad in een oostelijk en een westelijk deel. Zo berichtte het Polygoonjournaal 50 jaar geleden over de bouw van de muur. Aan de sectorgrens tussen Oost- en West-Berlijn... werd enkele dagen nadat de prikkeldraadversperringen waren aangebracht... een manshoge muur van betonnen platen opgericht... Daardoor werden de ontsnappingsmogelijkheden voor de Oost-Berlijners vrijwel tot nul gereduceerd. Ja, dat was het Polygon Journaal over 50 jaar geleden. Herman Hutte, welkom. Hoe nou, oud was u toen? Nou, ik denk 14 jaar. 13, 14 jaar. Ik ben nu 64. Ik kan me nog wel de beelden herinneren. Van, uh, ik, ik heb nog op mijn netvlies staan dat uh, de dat mensen zeg maar, door Prikkel daar renden... en daarin bleven hangen. Dat was, uh, was toen nog wel heavy, uh, die beelden. kan ik me nog wel herinneren, maar verder uh, heb ik daar verder niks bij. Nee, want u zit hier omdat u... Uh, eigenlijk zakenman bent en uh, uh, uw hele leven al zo'n beetje, uw zakelijk leven zaken doet met uh, uh, voormalig Oost-Duitsland. Daar gaan we het ook over hebben, want dat kon u zich toen helemaal niet bevroeden, denk ik, hè, toen u dit zag. En nee. Nooit, of, of is daar een soort kiem gelegd van ik wil daar naartoe? Uh... Nee, nou, het is misschien ook wel een beetje in het avontuur wat je dan uh, zoekt en zegt van in 1985 ben ik voor het eerst naar de Leipzig in Messe gegaan. Dat was een, uh, in Europa een vrij grote messen in de in een beurs voor de bouw van Europa. En daar hebben we contacten gelegd met, uh, met Oost-Duitse bedrijven... om materialen te kopen voor de Nederlandse bouw. En dat was uh, isolatiemateriaal en dat soort uh, zaken. Dat was dan natuurlijk veel goedkoper. Mensen wilden natuurlijk graag uh, zaken met ons doen... vanwege de Oostmark en de Westmark. Want ja dat was natuurlijk interessant voor hen... omdat wij betaalden in Westmark... Dus uh, daar is het een beetje mee begonnen. Ja, uh, want, want u, u, u heeft een bedrijf onder meer uh, in bedrijfspanden. Hè? Dat ja. heeft u ook altijd ja. gedaan daar in Oost-Duitsland. Nou, in in, in Oost-Duitsland hebben we hoofdzakelijk uh, productie van staalconstructies... en uh, kleine staalonderdelen uh, uh, geproduceerd. En dat hebben we ook altijd gedaan met Oost-Duitsers. Maar dat is pas na... Direct na de wende ben ik daarmee begonnen. Voor die tijd deden we alleen maar handel, want ja, je kwam haast de grens niet over. Nee, als dat, je... Hoe ging dat eigenlijk? Want u, u had zoiets van toen u die beurs had bezocht, daar wil ik wel meer uh, zaken mee doen. Hoe ging dat als je in der tijd daar naartoe ging? Nou, dat was uh, best wel problematisch. Wij gingen dan natuurlijk altijd over de A2 naar, richting van Braunschweig naar, uh, naar uh, Berlijn. En dat was uh, in Helmstedt was daar de, zeg maar de overgang. Nou, en daar werd je natuurlijk als westeling op alle mogelijke manieren toch een beetje getreiterd. En uh, hele lange wachttijden en allerlei, uh, ja, toch wel deprimerende dingen. Wat, wat waren dat voor deprimerende dingen dan? Nou, um, uh, controles uh, uiteraard. Je werd eigenlijk gewoon, uh, de voering moest uit je zak. En uh, je liep er eigenlijk gewoon een beetje voor lul uh, bij. En, uh, en uh, ja, het was eigenlijk min of meer gewoon, ik noem het maar treiteren wat ze deden. En ze hebben het ook altijd moeilijk gemaakt. En op de Rijksweg daar naartoe, dan hadden ze op één keer een bordje, 30 kilometer. En als je dan 50 deed, dan kreeg je gelijk weer een bekeuring. Dus het was allemaal wel deprimerend. Maar ja, kon u dan wel zaken doen? Bedoel, als je er eenmaal overheen was, was het dan anders? Of ja, maar, bleef ja, dat? ja, maar kijk, als je op een gegeven moment met de staatsbedrijven daar dan toch uh, aan die handel... en, en, het, uh, en het, het, het rendement uh, ziet daar goed uit, ja, dan denk je van, nou, dan blijven we daarmee doorgaan. En Oost-Duitsland was uh, natuurlijk uh, ja, een armoedig land. Alleen in die zin, we hadden wel geld, alleen geen goederen. Er waren geen producten. En dat was ook te, uh, frappant dat, uh, zeg maar, direct na de wende... Uh, dus in 89 uh, november viel die muur. En wij zijn toen direct in februari daar naartoe gegaan... Voor, uh, om, om te proberen daar een bedrijf te stichten. En we hebben altijd gezegd, dat moeten we doen met de Oost-Duitsers. Wel met Nederlands management dan moeten we doen met de Oost-Duitse daar ter plekke. En dat is ook gebeurd. En dat was ook, uh, uh, denk ik achteraf, wel een goede beslissing om daar de producten te maken, want kijk, je hoeft geen econoom te zijn om uh, zeg maar in februari 1990 uh, te constateren dat er in Oost-Duitsland heel veel moest gebeuren. Dat, uh, daar hoeven geen analyticus voor te zijn of zo. Nee, maar goed, u had dat land wel heel vaak bezocht. Ja. Dat was in het begin heel moeilijk om daar zaken te doen, maar ja. is u toch altijd gelukkig. Had u dan nog heel even, voordat we het over hmm. de periode na ja. de wende hebben, had u ook last van de stasi bijvoorbeeld, de, de veiligheidsdienst? Nou, als, ik, uh, als wij uh, naar, de, naar de Leipzig gingen, we zaten meestal in Leipzig, en als wij in Leipzig uh, gingen, dan moesten ons melden bij de politie als voorbeeld. Nou, eerst in het begin deden we dat nog wel, maar dat was allemaal heel lastig en moeilijk. En de mensen, die, uh, die vingen ons meestal al direct bij het begin van de stad op en zeiden van meneer, wilt u, zoekt u een slaapplaats. Wij hebben slaapplaatsen voor u. Want ze wilden natuurlijk graag dat wij privé ergens een slaapplaats uh, zochten. Komt dat hebben we ook heel veel verdienen? gedaan. Want ja. dat, wij betaalden natuurlijk in Westmark en dat was... Ja, ik weet nog dat het uh, destijds wisselen was 1 op 10. Ja. Dus één uh, Westmark tegen 10 Oostmark. Dus dan kun je nagaan. Dat, dat, uh, dat was voor die mensen ontzettend aantrekkelijk. Maar had u dan last van die stasi? bedoel Werd u in de Ja, maar je gehouden? werd gevolgd. Hè? Je, werd, uh, je, moest, je moest je melden bij het politiebureau. Dat deden we omdat het bij de messen was. Bij de beurs was dat natuurlijk wel heel lastig. Want er waren natuurlijk heel veel Westelingen. Maar uh, je, die mensen waar wij privé ondergebracht uh, werden. Uh, die moesten... Ja, die moesten dat ook eigenlijk melden. Dat was ook al een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid... want anders moesten we weer een deel van het geld inleveren. En uh, ja, die konden ze zo aanwijzen. Dat is een stille en dat is een stille. Pas op, dat is er één. Dus ze wisten gewoon uh, precies wie zeg maar, daarbij hoorde bij die stage. Vond u het dat... spannend in die tijd? Was het ook altijd ja, een soort uh, meerwaarde? Ook... Ja, om daar ja, het, was, te het doen? was ook een beetje avontuur, dat geef ik ook wel toe. Het was wel best wel uh, spannend. Uh, en vooral als je uh, zeg maar, uh, op een gegeven moment moest een keer in, in Noord-Duitsland de grens over. En uh, ja, dat was helemaal een drama. En dan dus slopen ze ons alle zittingen uit de auto om te controleren. Het was gewoon echt intimidatie wat ja. ze deden. Toen kwam de val van de muur, daar ja. had u het net wel over, de ja. wende. En toen heeft u toch besloten om daar verder te gaan in Oost-Duitsland. europa wat, wat, over oost wat, wat had u met de mensen dat u dat wilde? U nou, nog... um, kijk, we wisten dat er heel veel moest gebeuren. Want alles was natuurlijk qua infrastructuur, qua bouw... alles was natuurlijk gewoon totaal verwaarloosd en, en slecht, in slechte conditie. En uh, we wisten natuurlijk ook dat Oost-Duitsland een rijke broer had. En dat was natuurlijk West-Duitsland. Want die, die hadden er geloof ik 60 miljard voor op de plank liggen... Om dat heeft inmiddels geloof ik 600 miljard euro. U liet daar met dollartekens in uw oog rond. Ja, dat dat, dat, als dat geen handel is, dan <laughs> nu, weet precies, ik het niet meer. Precies, u bent toch een echte zakenman. Hè, ja, uiteindelijk. Dat, dat we, op die basis hebben ja. we dat natuurlijk ook gedaan. Maar goed, dan kom je daar binnen in een uh, voormalig Oost-Duitsland... waar het communisme jarenlang heeft zegen ja. gevierd. Hoe doe je dan zaken? Hoe ging dat? Nou, wat wij gedaan hebben, we hebben eerst uh, gehuurd zelf... Met, met Nederlands management. We zijn onmiddellijk begonnen met Nederlands management... geprobeerd mensen daar naartoe te halen die zeg maar... Uh, want de Oost-Duitsers, uh, hadden natuurlijk in het communisme het factor tijd kennen ze niet. Uh, wij, wij, wij doen alles op tijd, maar dat doet de Oost-Duitse deed dat niet. Wat is een voorbeeld dan? Nou, er is geen druk van uh, wanneer het klaar moet zijn. Uh, er, is geen, uh, er is geen prestatiedrang in die zin. Wij, uh, ja, wij moeten alles, uh, er moet prestatie geleverd worden. Dus dat moest geleerd worden. vaktechnisch waren ze helemaal niet veel minder dan ons alleen. Met efficiëntie of zo? Ja, efficiënt werken. En wat ook heel belangrijk was... wij hebben hier in Nederland als voorbeeld te noemen... voor 25 jaar terug spraken wij in Nederland op de verjaardag. Dan zeiden we, nou, ik heb mijn auto drie maanden in de belasting... en dan doe ik hem er drie maanden uit. Dat, dat was eigenlijk stelen van de staat, maar dat was eigenlijk... Nou, dat was wel geaccepteerd in Nederland omdat dat eigenlijk de staat is. Maar daar was alles van de staat, dus daar mochten ze ook wel een slijptol meenemen. Een dus, slijptol van het bedrijf? Een slijptol van het bedrijf. Dus, want dat was natuurlijk wat anders dan uh, hier. Dus de, die mentaliteit was een hele andere. En hoe moeilijk was dat om dat om te draaien? Om nou, te zorgen dat, dat, was, dat het toch een goedlopend bedrijf werd daar in het voormalige. Nou, ten eerste was het zo dat we hadden natuurlijk de markt mee. Ten tweede uh, zijn wij als Nederlanders ontzettend creatief ten opzichte van de, de Duitse markt. Uh, dat is grondlichtheid en puntlichheid. En, en dat moet allemaal precies volgens het boekje en wij zijn veel creatiever. Daardoor zijn we ook uh, in de bouw gewoon flexibeler. Uh... Ja, maar u deed het wel met die Oost-Duitsers. Dus... Ja, maar wel met de berekeningen en de, en de statische, de, uh, de technische constructieberekeningen van, van Nederland. Want dat is natuurlijk een euronorm. Ja, maar hoe kregen we die mensen dan toch om? om nou, ja. die, die, die kregen we om doordat ze. Kijk, uh, uh, geloof is zien. Dus ze, moeten, ze moesten het zien. Uh, en zeggen, oh ja, dit gaat toch sneller. Ja, dit gaat toch eigenlijk wel efficiënter. Dus dat, dat, dat gaat jaren overheen. En in het begin waren natuurlijk de Oost-Duitse lonen minder. Dus vandaar dat dat ook prima uitkomt. Maar het belangrijkste was dat de markt er was. West-Duitsland heeft natuurlijk direct na de wende... want er was wel geld in Oost-Duitsland, maar geen goederen. Nee. Wasmachines, auto's, alles wat met meubels. Dus die hebben natuurlijk allemaal, die West-Duitse bedrijven... alles daar naartoe gebracht wat die mensen daar uh, nodig hadden. Want meneer Kool had in zijn wijsheid beslist... om één op één te wisselen met het Oost-Duitse geld. Dus toen ja. hadden we in één keer die Oost-Duitsers ook geld. Ja. En, en ik bedoel, op persoonlijk vlak? Ik bedoel, had u een goede band met de mensen daar? De, voor Nederlanders, en na de, de Nederlanders waren natuurlijk veel populairer dan de West-Duitsers. Want de west die waren absoluut niet geliefd. Want die, die spraken ook een beetje van boven naar beneden. Hè. Minder waarde over de... En dat kwam ook wel een beetje door... dat ze er natuurlijk veel belasting voor moesten betalen... Want de, de, de, zeg maar het kwartje van Kok bij de benzine was daar het kwartje voor Oost-Duitsland. En uh, ja, dat, uh, dat, was er, dat verschil was er natuurlijk. Maar wij waren eigenlijk populair in uh, Oost-Duitsland. Ja, hoe merkt daar... u dat dan? Nou, uh, ze hadden het liever met ons te doen. Uh, kijk, wij zijn ook directer. We zijn ook uh, iets directer in, in ons handelen. We zijn uh, uh, ja, niet, zo, niet zo stug, we, we maken makkelijker contact. Ja, en, en heeft u echt ook vrienden daar van over? Ja, nog steeds, want we zitten nog steeds met bedrijven daar. En we hebben natuurlijk de crisis gehad. Dat was een drama de afgelopen paar jaar, want dat was Europa-wijd. Dus dat, dat was bij ons in Roemenië zo, in Nederland zo. En daar dus, daar hebben we best wel een behoorlijke klap aan de oren gehad. Maar we komen er heel langzaam, komen er nu weer een beetje uit. En ja... Uh, Duitsland, Duitsland, de politiek van Duitsland is ook een veel, ja, ook een veel strakkere. Duitsland heeft geen problemen met uh, spaargeld van banken halen, want daar was alles gegarandeerd. Hier begonnen we met, uh, zei uh, Bos, ja, eerst 20.000 krijgen gegarandeerd. En toen zei hij: nee, nee, wacht maar, je krijgt 100.000. Ja. Maar dan, daar heeft geen bank daar last van gehad. Want, het was allemaal gegarandeerd. Ja, u noemt Roemenië, want u heeft behalve in, in, in Oost-Duitsland ook uh, uh, zaken gedaan met uh, Roemenië. Doen we nog, ja. Doet u nog. Uh, wat, wat heeft u met, met uh, Oost-Europa? Waarom zit u daar? Nou, wij zitten in uh, Roemenië omdat de lonen van Roemenië aanmerkelijk uh, lager zijn dan bij ons. En als we daar het, zeg maar even hetzelfde kunstje uithalen dan in Oost-Duitsland... door die mensen zeg maar, efficiënt te laten werken. We hebben een nieuwe fabriek gezet. Ook weer met Nederlands management. Daar werken nu zo'n 50 Roemenen. En die proberen wij op te leiden in Nederland. En dan daar uh, te laten produceren. Ja, en het snares is natuurlijk een... Ja. Maar is dat dan toch gewoon uh, een zakelijk argument? Of is het ja. ook op dat u daar gewoon nee, prettig is... werken vindt? En, uh, nou, fijn... Het is een fantastisch mooi land. Laat ik. Roemenië is een fantastisch mooi land. We zitten ook in een heel mooie plek in Sibiu. Dat is tegen het begin van de Karpaten aan. Um, het is een mooi land, maar we zitten daar puur op zakelijke basis. Dus ja. uh, de Roemenen uh, zijn goedkoper. En als, uh, wij produceren daar en, en brengen de goederen naar Nederland. Ja, ja. Maar goed, ik kan me voorstellen dat de mensen luisteren en denken... nou, dat is inderdaad een echte zakenman. Die zoekt gewoon de Goedkope arbeidskrachten. Terwijl die hier in Nederland ook heel veel mensen aan het werk zou kunnen helpen. Ja, maar die hebben we ook aan het werk hier. Want kijk, als je daar producten. Want dat wordt vaak gedacht, in, als je zeg maar arbeid naar het buitenland brengt. Of naar, naar, dat het dan hier uh, minder wordt. Maar dat is meestal het tegendeel. zwaar. waar. Want als je daar concurrerende producten hier naartoe haalt. dan heb je hier weer assemblage. heb je weer montage. heb je hier weer allerlei andere dingen die daar, daardoor weer ontstaan. Ja. Dus uh, die werkgelegenheid, dat uh, is niet het grootste probleem. Dat is uh, althans niet. Maar als we het niet doen, dan doet een ander het wel. Want Oost-Europa is natuurlijk best wel interessant eh, ja. qua eh, loon. Lonen ten opzichte van Nederland. Goed. Ik dank u voor uw komst naar twee dingen. Spraken met Herman Hutte. Hij is bouwer van bedrijfspanden in onder andere Oost-Duitsland en ook in Roemenië, zoals u hoorde. Zaterdag dan wordt in Berlijn de bouw van de muur herdacht. Het begin daarvan met onder andere allerlei ceremonieën en één minuut stilte. En daarvan is ook het een en ander te zien op de Nederlandse televisie. Goed, morgenavond. Dan zijn er weer uh, twee dingen bij Max. Dan praten we met Agnes Jongerius van het FNV. Op onze site kunt u eventueel een reactie achterlaten of gesprekken terugluisteren. Ga dan naar twee dingen. En zometeen op deze zin er, na half negen. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Wat gaan jullie allemaal doen vanavond? Hi, goedenavond. We hebben het onder andere over uh, Londen. Daar wordt, uh, worden als een gek al die relschoppers opgepakt. Um, hoe gaat dat vannacht uh, door? We hebben het over de rol van sociale media in deze rellen. We hebben het onder andere over Dirty Dancing. En er komt een remake. En wat heeft die film wel niet allemaal voor invloed gehad op de danswereld. En de, de Nederlander Thijs Sonneveld. Ex-wielrenner en journalist die wil een berg in. Nederland een echte berg. En daar is hij nu voor aan het zorgen, ergens in de Noordoostpolder. Dat allemaal en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Marielle Ragman. Radio 1, het NOS-journaal. In Londen zijn inmiddels meer dan 800 mensen opgepakt... in verband met de rellen van de afgelopen dagen. Ruim 250 mensen zijn in staat van beschuldiging gesteld... onder wie een kind van elf... Premier Cameron heeft de politie in Birmingham bezocht. In die stad kwamen drie mannen om het leven. Die werden aangereden met een auto. Waarschijnlijk omdat ze plunderaars wilden tegenhouden. De Tros laat het Nationaal Songfestival produceren door John de Mol. De omroep hoopt zo dat Nederland volgend jaar mei met een topact meedoet aan het Eurovisie Songfestival in Azerbeidzjan. De laatste jaren draait de deelname aan het Eurovisie Songfestival telkens uit op een teleurstelling. Doordat Nederland sneuvelt in de voorronde. Een Noord-Koreaanse krant heeft een stukje geplaatst over een Nederlandse man die in Noord-Korea wordt vermist. Het is een postzegelhandelaar uit Utrecht die drie weken geleden naar Pyongyang vloog om postzegels en kunst te kopen. De Nederlander zou op 30 juli terugvliegen, maar kwam niet op dagen. Noord-Korea plaatst uit propaganda-overwegingen wel vaker stukjes over, Nederlanders die dan hoog, over buitenlanders die dan hoog opgeven over de democratische ontwikkeling in het land. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 10 augustus, 2 over half 9. Goedenavond. Zou het vanavond rustig blijven in de Engelse steden? Hoe gaat het in Londen? Daar hebben we het zo meteen over. Daar zijn inmiddels hartstikke veel mensen opgepakt. Hoe doet de politie dat? En uh, hoe worden die uh, aan de lopende band veroordeeld? Hoe dat gaat, hoor je zo meteen. En we gaan ook even kijken naar de rol van sociale media in deze rellen. Um, ook praten we met Thijs Broeke, die is uh, agent in Londen. En die stond gisteravond met 16.000 collega's op straat om de bol rustig te houden. Hoe was dat? Dat vertelt hij na negenen. En ook uh, vertelt hij over hoe het in zijn buurt eraan toe ging, Nogal heftig, kan ik je vertellen. En er is meer dan Engeland natuurlijk. Bijvoorbeeld oud wielrenner en columnist Thijs Zonneveld. Die wil een berg bouwen in Nederland. Een echte berg. Na negenen vertelt hij hier hoe en vooral ook waarom. En onze Joris Kreugel die zit op Kreta in de kustplaats Gersonisos. En die gaat op zoek naar zijn appartementje. En na een kamerinspectie vloog ik direct naar de bar van het complex. En dat ligt AZ. En daar ontmoette ik twee Nederlanders die met 35 graden in een oranje paashaaspak... in het dorpje lopen en lagen te chillen van een avondje stappen. Ja, dan zometeen hebben we het over de remake van Dirty Dancing, die film uit 87. Er wordt een remake van gemaakt. We hebben het over de invloed van die film op de danswereld, die is nogal groot. En dat doen we met de Roemiana de Haan een coach bij nou, ongeveer elke dansprogramma dat er is in Nederland. Maar eerst even Roemiana, wat heb jij vandaag gedaan? Nou, ik ben net terug van vakantie en ik heb even een paar dagjes rust gehad. En toen dacht ik vandaag, oké, okay, ik moet en ben ik gaan sporten. Het hoeft toch niet als danser. Ach je wel. Oh ja, natuurlijk ja, wel. Maar je bent gaan dansen of iets anders. Nee, gaan ik doen. ben echt naar de sportschool gegaan. Ik heb echt gesport en ik heb spierpijn. Dat en nog veel meer zometeen over Dirty Dancing. Maar eerst, uh, Luc Ikink, na 9 natuurlijk weer deze Toppings. Uh, en Luc heeft alvast een update. Met uiteraard de rellen in Engeland. Het heimwee van Wesley Verhoek, voetballer van Ader Den Hagenstad. Hij vertikt het om in de Engelse competitie te gaan voetballen. En er is ook uh, goed nieuws voor de bever in Flevoland. En de oud-directeur van het ziekenhuis is niet zo populair. Schandalig. Schandalig. <laughs> dat vind ik asociaal. Dat is niet verkeerd uh, als je je verantwoording niet neemt. En... Zometeen meer, na negen uur. Dankjewel, Luc. Maar eerst, as usual, het sportnieuws om deze tijd rond. Ger, goedenavond. Goedenavond. Van der Geer moet ik zeggen. Ja, en zonder spierpijn. We beginnen met uh, <laughs> wielrennen, want vandaag stond uh, de tweede etappe van Eneco's Tour op het programma. Die ging over Vlaams grondgebied van Aalter naar Ardoje. Slaggever Sebastian Timmerman. Het was een etappe die precies verliep zoals velen hadden verwacht van tevoren. Er is een kopgroep, vier man in dit geval. Die kopgroep pakt maximaal vijf minuten, maar uiteindelijk wordt het een massasprint. En André Greipel, de 29-jarige Duitser, die sprint erin na zijn zesde zegen van het seizoen. Gisteren won hij ook, vandaag dus opnieuw. Tyler Farrar wordt tweede. En belangrijk voor het klassement is dat Edvard Boasson hagen derde wordt. De Noor pakt daarmee namelijk vier bonificaties seconden en staat nu in het algemeen klassement op de tweede plaats... op drie seconden van Amerikaan Taylor Finney. En nog meer wielrennen, want Pieter Wening die gaat in uh, een andere ploeg rijden... na twaalf jaar gaat hij weg bij Rabo en gaat fietsen voor Green Edge uit Australië. Green Edge is een nieuwe ploeg, die heeft nog geen licentie voor de World Tour... maar volgens Wening is dat een kwestie van tijd. Ze hebben nog geen licentie, maar dat ziet er gewoon ook allemaal goed uit... als je uh, ongeveer, uh, wat ik ongeveer al gehoord heb, wat voor renners erbij komen... en wat voor punten die mee gaan nemen... En, uh... En het budget, dan, uh, dan, uh, dan gaat uh, dat denk ik niet het grootste probleem zijn. En Ajax heeft wel een probleem. Het heeft een tweede doelman nodig. En heeft zich nu bij VVV Venlo gemeld voor Dennis Gentenaar landskampioen Wiel Gentenaar, omdat het met NEC geen overeenstemming kan bereiken... over de komst van Jasper Sillissen. NEC vraagt naar verluidt een bedrag van 6 miljoen euro... voor de talentvolle doelman. En zelfs de maar dit bouwmeester is tijdens de Olympische testwedstrijden... in het Engelse Wi-Math zeker van een gouden medaille in de laserklasse. Met alleen nog de medal race te gaan... ligt Bouwmeester een straatlengte voor op de nummer 2. Ja, het is wel lekker zo'n afstand. Zeker omdat die medalracebaan ligt hier vlak onder de kant... En dat is wel wijs. Trikken voor zeilers is niet de ideale positie. Dus uh, ja, het liefst wil je die vermijden. Uh, dus ik ben blij dat ik dat dit jaar heb gedaan. En dat ik nu wel de ervaring mee kan nemen voor volgend jaar. En uh, ja, hopelijk kan ik het volgend jaar op dezelfde manier doen. En tot slot, beachvolleybal. Reiner Nummerdoor, Richard Schuil. Ze zijn het Europees kampioenschap in Noorwegen begonnen met een overwinning. Ze wonnen van landgenoten Emiel Boersma en Daan Spijkers. En straks in langste lijn bellen we onder meer met Reiner Nummerdoor. Dankjewel, Ronald. Dit is Radio 1. BNM Today. In Londen, daar zijn de ergste rellen achter de rug tenminste, Dat wordt gehoopt. Uh, en nu doet de politie er natuurlijk alles aan om de relschoppers op te sporen en te veroordelen. 805 mensen zijn inmiddels opgepakt. 251 zijn er al veroordeeld. Michiel Willems, die is onze man in Londen. Michiel, goedenavond. Hoi, goedenavond. De rechtbanken, die, die draaien al voor uren. Ja, dat kun je wel zeggen, inderdaad. Ik bedoel, heel veel arrestaties zijn vandaag... Verricht. En de rechtbanken blijven vanavond en vannacht open... zolang dat nodig is, werd, uh, werd aangekondigd. Ja. Want wat op nu, dit moment een beetje gebeurt... is dat uh, meer dan duizend agenten en vrijwilligers zitten... continu, fulltime, allerlei foto's te bekijken op het internet... En uh, daar proberen ze dan een identiteit aan te koppelen en vervolgens een arrestatie te plegen en die persoon dan snel naar een rechtbank te brengen uh, om snel recht toe te passen en te veroordelen ja. voor diefstal, of plundering. En die foto's die komen dan allemaal van beveiligingscamera's waar Londen helemaal vol mee hangt? Ja, Engeland helemaal vol mee hangen, maar ook gewoon van mensen die uh, foto's hebben genomen met hun telefoon of met hun camera of foto's die in de kranten zijn verschenen. Uh, elk beeldmateriaal is op dit moment welkom, zeg maar. Hey, en er hebben natuurlijk al heel wat mensen voor de rechter gestaan vandaag. Wat waren dat voor mensen? Nou, dat liep, uh, liep uit een van vaders van kinderen tot bijvoorbeeld een elfjarig jongetje. Uh, die werd uh, vandaag in Noord-Londen opgepakt toen hij met een groep aan het, uh, aan het plunderen was. Uh, die is vandaag voor de rechter gebracht, bijvoorbeeld. Um, verder heb je, uh, had je een heel triest verhaal eigenlijk. Gisteravond toen een man in een auto vol gestolen spullen er vandoor ging. En daar drie jonge mannen aanreed, uh, waarvan één vader van vier jonge kinderen. En al die drie mannen zijn. Overleden. Dus die man wordt nu niet alleen gezocht voor plundering en diefstal, maar ook voor uh, ja, doodslag. Ja, dat was in Birmingham, geloof ik, hè? Ja, dat klopt, ja. inderdaad. En die, die, ik geloof ook dat, dat die, ze zijn expres op die drie mannen ingereden? Ja, dat zou het verhaal dan een beetje geweest zijn. Ik wil op dit moment. Uh, onder bepaalde groepen heerste echt een beetje het gevoel van... anarchie en chaos, van alles kan en je komt er toch wel mee weg. Nou is in de afgelopen uren langzaam gebleken dat het dus niet helemaal het geval is. He, behalve dat er bijvoorbeeld vanmiddag ook een man is aangehouden... die gisteren heel rustig, heel ontspannen op een video... de Miss Selfridges uh, kledingwinkel in Manchester in brand stak. Nou, de politie wil hem op dit moment een beetje gebruiken als voorbeeld van... jongens, uh, zoals die uh, uh, politiecommissaris ook heeft gezegd van uh, hoe lang het ook duurt, we gaan jullie krijgen, we krijgen jullie namen te pakken en we zullen proberen iedereen die ja. hier verantwoordelijk is voor het gerecht te slepen. En de minister van Volkshuisvesting die heeft ook nog even een duit in het zakje gedaan. Ja inderdaad, uh, Grant Sheps, dat is de minister van Housing hier, die heeft aangekondigd dat die uh, landlords, dus huisbazen, die hun uh, verhuurders eruit willen krijgen omdat ze veroordeeld zijn voor uh, looting, voor uh, plunderen en diefstal, uh, die gaat hij helpen en dan gaat hij uh, versnelde wetgeving invoeren om dat mogelijk te maken. Nee, dat is natuurlijk allemaal wat er dan nu gebeurt... Om, nou ja, om die mensen zo snel mogelijk op te pakken en te berechten. Maar de, de, de, even kort nog, de, ja, de hele kwestie over de veiligheid in Engeland... die is nu ook wel losgebarst, hè? over waarom dit allemaal gebeurd is. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik bedoel, de afgelopen jaren waren er al wel schokkende verhalen van uh, gangcultuur. Heel veel men, uh, jonge jongens die neergestoken werden, met name in Zuid-Londen. Maar als het nu echt het openbare leven begint aan te tasten... en allerlei mensen die normaal niets met die groepen te maken krijgen... Is er natuurlijk dan een hele discussie losgebarsten van hé, hey, die groepen worden die niet iets te georganiseerd en iets te groot? Mm -hmm. En um... En daar, vallen, of daar struikelen werkelijk de politici nu over elkaar heen om met oplossingen te komen. Huisvesten van groepen werd gezegd, opvoedingskampen wordt nu gezegd, verplicht afkikken. Want heel veel zijn toch wel echt verslaafd aan mm -hmm. uh, wiet, al dan niet harddrugs. Nou ja, al die initiatieven zie je nu voorbij komen. En uh, de vraag is wat er dus echt uh, concreet uit gaat komen. Ja, dat uh, zal blijken in de, volgende, in de komende weken en maanden. Dankjewel, Michiel Willems vanuit Londen. Ja hoor, nou. Dit is Radio 1. BNN Today. Je kent hem ongetwijfeld. De film Dirty Dancing uit 1987. Het, het liefdesverhaal tussen Jennifer Grey als de preutse tiener baby en Patrick Swayze als dansleraar Johnny. En nu wordt er van die film een remake gemaakt. Nou, die film uit 87 die heeft heel veel betekend voor de danswereld. Zometeen praat ik erover met Roemiana de Haan. Zij is professioneel danseres. Onder andere bekend als coach uit het uh, RTL 5-programma So You Think You Can Dance. Dat zometeen. Maar eerst even speciaal van ons, van BNN Today. Voor jou, lieve luisteraar. Door onszelf gemaakte medley van de allerbekendste hit uit de film Dirty Dancing. Speciaal door ons gemaakte medley van de soundtrack van de monster-hitfilm Dirty Dancing uit 1987, waar binnenkort een remake van wordt gemaakt. Als je nu naar de webcam hebt gekeken, dan zag je uh, mij samen met Roemiana de Haan. Roemiana, goedenavond. Hallo. Uh, helemaal uit ons uh, dakje gaan op deze medley, um, Roemiana, danseres. Hij werkte onder andere voor de Dansacademie Lucia Martas en bekend onder andere van de RTL 5-programma's So You Think You Can Dance, The Ultimate Dance Battle en Dancing With the Stars. Goedenavond nogmaals. We hebben het over dat deze film uit 87 was, een belangrijke film voor de danswereld. Daar hebben we het zo ja. meteen over. Maar eerst even, hoe vaak heb jij hem gezien? Oh, echt zo vaak. Ik denk dat ik hem zeker in het begin, toen hij uitkwam, op toen nog video, heb ik hem, denk ik, nou, ik denk als ik hem. 50 keer in totaal gezien. <laughs> Serieus? 50? Ja, ja. ja, ik denk over, over al die jaren. 87. Ja. Was jij toen al aan het dansen ook? Ja. Ik ben. Okay, op, je, had, was je, je, had, je had een excuus, want dus jij, ja, excuus, want ja. excuus, want jij ja. was toen een jaar of 13, 14 13, of zo. 14, denk ik. Ja, ja, ja. zoiets. Er, er schijnt een club te zijn van mensen die meer dan 100 keer hebben gezien. En en daar hoor ik niet bij. Nee, daar hoor je nou nog, nog net niet, niet bij. Nee. Nee. Nou, ik heb me ook wel twee of drie of vier of vijf of zes keer gezien, maar. Um, Dacht jij toen al van uh, de, de, de, de, de, hoe oud? Ja, je was dus 14, je ja. was toen al aan het dansen. Dacht je toen al van, nou, dit, dit, hier kan ik wel iets van leren. Zag je dat toen zo? Nou, mijn ouders die hadden een dansschool. Dus um, ik zag wel directe invloed van, uh, van Dirty Dancing op de dansscholen. En uh, wat je wel gelijk zag, is dat die mambo zo'n impact had. En iedereen wilde in één keer ook de mambo leren. Dus die ja, want hadden... dat, Patrick Swayze, ja. oftewel Johnny en die leerde en, aan ja. Baby de mambo. Hè? Exact. Ja. Ja. Ja. Even. Um, Jouw favoriete scène? Die hebben wij klaarstaan, ja, dat echt? Is. Do you love me? <laughs> Tenminste, ik hoop dat dat hem is. Uh, dat is zij. Uh, nee, nee, zij komt binnen even. met die twee wa met die watermeloenen. Uh, uh, ba baby. Baby komt binnen met die twee uh, watermeloenen. Loopt achter dat neefje van Johnny aan. En komt in een. Nou, in een ruimte waar al die personeelsleden... met elkaar ontzettend ordinair aan het dansen zijn. Ja, want even nog heel even in herinnering. Het gaat het speelt, geloof ik, in de jaren 50, 60? Uh, 60 63, als 63, ik het goed 63, ja. um, het is een soort zomerkamp. En de preutse baby is daar op zomerkamp. Exact. En die leert de dansleraar Johnny kennen. En die doen aan dirty dancing. En, nou ja, en uiteindelijk gaat hij dat natuurlijk haar leren. En dit is de scène dat zij dat voor het eerst ziet. No, yeah. cuz. she doing here? Ze kwam me. Ze is met me. Ik heb een watermelon. Ik heb een watermelon. Beschrijf even wat ziet zij daar. Wat is die mambo voor dans? Nou, wat ze daar ziet is niet de mambo. Uh, zij ziet niet de mambo in die, uh, in die ruimte. Zij ziet uh, allemaal mensen heel dicht op elkaar met elkaar dansen, bewegen. Die meiden gooien zich naar alle kanten. Het uh, is hot en sweaty. Ja. Ik denk dat dat... dat is het eerste wat ze ziet. En ja, ik denk dat dat voor een meisje nogal ja. een shock is. Maar de film draait om uiteindelijk... dat hij haar de mambo ja. leert. En de mambo is natuurlijk ook een hele, hele sensuele dans, toch? Ja, Zoiets Maar in, in die film is hij, uh, is hij heel sensueel. Maar hij blijft vrij keurig. Omdat je nog wel die danshouding hebt die je. Uh, Mannen en, ja, man en vrouwen. Het is radio, hè, dus je ja. moet het even. Ja, Oké, <laughs> een ja. man. Okay. man houdt uh, ja. dame vast in een danshouding. Daar is best nog wel wat afstand tussen. Ja. En wat Baby in, dat, in die ruimte ziet, is die mensen juist heel dicht bij elkaar aan het dansen zijn. Maar jij merkte dus wel, je ouders hadden een dansschool. Ja. Um, wat merkte je dan eraan toen die film uitkwam? Nou sowieso, mijn ouders hadden gelijk, uh, hadden de mambo ook op het lesprogramma gezet. Uh, hè, zes lessen voor uh, zoveel uh, gulden. Ja. En uh, dan, het liep hartstikke vol. En er werden vervolgcursussen. Mensen gingen zich specialiseren in de mambo. Er werden, kwamen wedstrijden ook in Nederland voor. Dus dat, en, echt, dat, dat zal ongetwijfeld niet alleen de dansschool van je ouders zijn nee, geweest? Nee, dat maar... is pas over de hele linie. Ik weet ja. alle, alle professionele bonden, alle dansbonden, NVD, NBD, die hadden allemaal van dat soort, uh, soort cursussen. De kracht van, van de film is natuurlijk dat het heel super sexy is. Mm -hmm. uh, heel veel sensualiteit straalt er vanaf. Even een scène um, waarin Johnny aan Baby uit probeert te leggen wat een mambo is: Don't put your heel down. I just Stay on the I... toe. Just listen to me. The steps aren't enough. Feel the music. It's not on the one. It's not the mambo. It's a feeling, a heartbeat. Hartbeat. En dan legt yeah. hij ook heel mooi. Zijn hand, haar hand op zijn hart. Oh ja, ja. dan moet ze het voelen. Ah, prachtig. Ja. <laughs> nog even, nog een stukje. Uh, natuurlijk het hoogtepunt is, is dat, zij, dat ze de lift gaan doen. Hij moet haar optillen in het ja. water. Ja. En dat oefenen ze dan. <tries> <tries> oh, oh, oh. <tries> oh, oh. oh. het. Een beetje voor het idee, <laughs> <laughs> um, was het Jij was veertien, je ouders waren professionele dansers. Het, het, het had veel invloed op de danswereld. Waren dit ook goede dansers? Patrick Swayze en die Jennifer Grey, die baby. Um, nou, ik... ik ja, Patrick Sweetje was op zich wel een hele goede danser. Hij, was vooral, hij wist vooral heel goed hoe hij het moest verkopen. En uh, had natuurlijk een goed lijf in die tijd. Hij, hij was, was toch ook danser? professioneel. was ja. Ja, ja, ja. En, en Jennifer Grey heeft wel een dansopleiding gedaan. Ik moet zelf zeggen, um, ze heeft ook Dancing with the Stars gedaan... in 2010 in Amerika. En uh, is dat... ze niet gewonnen ook? Ja, ze heeft gewonnen. Met de jongen die nu opgaat voor die rol van de remake. Aha. Als je ja. nu denkt, die remake komt er zo meteen, zal ja. dit weer zo'n impact hebben op de danswereld? Dat er weer duizenden of nou ja, wereldwijd misschien wel miljoenen extra aanmeldingen komen voor dansscholen? Ik weet, nee. Ja, ik weet het niet. Ik heb altijd een, een ding met een remake, tenzij het heel goed gedaan is. En met een remake is nooit zo goed als het origineel. Tenminste, dat is altijd mijn gevoel. Ook Dirty Dancing 2 was niet. Ja, dat is al een 2 uitgekomen. Ja, het is, er ja. was geen kaskraker. Fame heeft een remake gehad, was ook niet briljant. Ehm. Um, ik weet, het is wel zo, die Kenny Ortega, die, de, die origineel de choreografie heeft gedaan voor Dirty Dancing, die gaat het regisseren. Dus er blijft wel een soort originaliteit aan hangen, denk ik. Het zou kunnen, maar ja, ik weet het niet. Ik weet niet. Nee. Of ik heb zelf een soort nostalgie bij die originele Dirty Dancing. En ik vind altijd bij nostalgie dat ze daar een beetje vanaf moeten blijven. Ja, en uiteraard niet met Patrick Swayze die is al dood. Ja. En uh, Jennifer Grey waarschijnlijk te oud. Ja, de dat denk ik wel, ja. Als je nou overal bekijkt, um, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met fame... Uh, mm -hmm. wat voor invloed heeft Dirty Dancing dan gehad op de danswereld? Nou, Dirty Dancing was denk ik de laatste echte danskaskraker... Uh, op zo'n uh, zo grote schaal... Uh, daarnaast, de danswereld heel lang, zeker in de dansscholen... is langzaamhand ingestort. Dus ik denk dat, dat, uh, dat Dirty Dancing heel grote invloed heeft gehad. Ook nu nog steeds. Hè. Het is in musicals te zien. Mambo is vrijwel standaard in het dansprogramma gekomen. En dat komt echt door die film? Uh, ja, Ik denk wel, de populariteit van de Mambo komt zeker door de film. Ja. We gaan de remake even afwachten. Ja. We zien het wel. Het lijkt mij ook niks. Ja. <laughs> Roemia de dankjewel. dank je wel. Leuk dat je Krijg er was. Gedaan. BNN Today. Ja, wat gaan wij doen? Dat zoek ik dan altijd even op mijn blaadje. Zometeen ja, het antwoord op de vraag. Um, kun je ook lachen van het huilen, net zoals je kunt huilen van het lachen? Dat hoor je in de rubriek hashtag durf te vragen. En dan uh, drugshandel en nekschoten. Maar toch uh, schijnt Mexico best wel een gezellig vakantieland te zijn. Zometeen hoor je in de reisrubriek met Floortje Dessing waarom. Maar eerst de vakantie van Joris Kreugel. Zo, een hele goede middag, allemaal. Nee. Hebben we een beetje zin in de vakantie? Nee. Mooi. Um, dus het wordt lekker genieten. Verder, het wc-papier hier op uh, Creta wordt in de prullenbakjes naast de toiletten gedeponeerd. geval. Dus, uh, kun je als... Geen mee uh, als eerste afzetten? Nee, je moet gewoon aan je regels houden. Ik voel me een beetje gammel. De bus is ook een beetje stil. Hè? Maar dat heeft, uh, ja, komt dat door het weer of komt dat omdat we de hele nacht niet hebben geslapen benen? Ik denk het laatste en ze zijn allemaal heel erg benieuwd wat er komen zal gaan. Dus, uh, nee, joh. ze zijn uh, allemaal nog, gewoon nog uh, lekker een beetje moe. Dus uh, lekker even rustig, nu kan het nog hoor. Nu ben ik nog blij dat ze stil zijn. Straks even goed water drinken. Ja, daarom nog een dienstje drinken. Het is bloed en bloed heet erin gesolensos. Ik ben op de bus uitgestapt. Ik moet naar mijn appartement. Maar hij kon de draai niet maken, dus ik moet een klein stukje lopen. Het is in ieder geval een heel gezellig klein straatje. Dat heeft uitzicht op de zee, dus ik zit prima. En ik kon net al eerder even de bus uit, want er moesten wat toeristen uit worden geladen. En wat zie je dan? Friet van Piet, Giros, souvenirswinkeltjes met uh, voetbalshirtjes en slippertjes. En wat ook opvalt, is dat er een heleboel jongens op gehuurde scootertjes rijden. En die hebben dan alleen maar... Een broekje aan en die hebben echt goddelijke lichamen. Bruin, een six-pack en je ziet een heleboel schaars geklede vrouwen. Volgens mij is het hier één groot feest. Het uh, stadje telt normaal gesproken 25.000 inwoners in de winter. Maar nu, op dit moment, tijdens het hoogseizoen, zijn dat er 185.000. Aangekomen bij het appartementcomplex direct aan zee. Palmboompje voor de deur. En als het goed is, heeft uh, Nikos de sleutel gehaald. En dan gaan we naar boven toe om mijn appartementje te inspecteren. Zo, nou, dit is mijn kamer 205. Studio. Beautiful. Ook balkon daar. Oh, je spreekt ook nog een beetje Nederlands. Een beetje. Er zit hier een gat in de deur. Wat is dit? Ja, yeah, een guy van Leo Ja, en hij zei het was. ...I just touch it. Is niet van papier? Keep this. Oké. Okay. Okay. Is het een uh, rustig appartement? Uh, we try to be quiet. In the night, time, when people sleep. Yes. We try, ja, yeah. sometimes they play music loud. We say rustig aan. Vind je het ook leuk dat die Nederlanders allemaal hier komen en zo keer gaan? Ja, wanneer ik kom met veel geld, dan is het leuk. Ik lang crisis, hè? Help, hè? Nou, bedankt. Tot later. Oké, okay, dag. Allemaal spullen uitgepakt in het zonnetje. Een graadje of 35 de zee. En er liggen mensen allemaal een beetje volgens mij bij te komen van gisteravond. Maar Er zitten ook twee paarsehazen hier op de rotsen. Uh, dag heren, ik uh, kom net aan en wat zie je dan in een keer? Twee paashazen hier gewoon in oranje pak. <laughs> je komt gewoon in Gersonisos en het enige wat je niet tegen wil komen... is twee paashazen <laughs> gewoon bij de zee in ja. Ah, En toch kom je ze tegen. Hé, hey, maar jullie lopen hier uh, gewoon altijd zo bij op vakantie, man. Het is bloedheet in dit pak. We houden gewoon van de aandacht die we door dit pak krijgen. En, uh, ja. Gewoon één groot gekje is hier. Het is 12 uur nu in de middag en iedereen komt een beetje zijn bed uit. En uh, jullie zijn ook een beetje aan het relaxen. Ja, gewoon een beetje chillen, nakomen van gisteren. Even uh, s ochtends even wakker worden bij de zee. En dan gaan we dadelijk rustig richting Staalbeach. Dat is eigenlijk wat iedereen hier een beetje doet, chillen. De zieke is drie zwembaden, je kan naar het strand gaan. De schuimparty is allemaal, niks is te gek daar. Dus uh, na het chillen, gewoon gelijk direct naar Star Beach. Want daar is het gewoon feest, middags. Daar ja. is het feest. Daar begint het al. Ziek? Gaat je voor mee, kan dat? Ja, nou, dat, dat kan zeker. Ik. Houden jullie je pakje aan? Ja, <laughs> ja tuurlijk. s'nachts <laughs> nou, gaat hij ook nog uit voor de dames. Uh, hey. <laughs> en morgen ga ik naar Star Beach... En dat is een waterpretpark waar het feest al smiddags begint in de openlucht. En hier vertellen twee gespierden, zeg maar eigenlijk gerust, de adolescenten van de Middellandse Zee uit Rotterdam. Hoe mooi en leuk Gasonisos is. Gasonisos is eigenlijk gewoon, ja, het biedt alles om, om, om een echt een leuke vakantie te hebben. Het is echt een compleet, ja, een compleet plaatje, zeg maar. Vananderen. Jana de Haan, die nog steeds hier in de studio zit... die danseres over Dirty Dancing, die zegt... daar ben ik ook geweest, dat is verschrikkelijk. Toen je 18 was, hè, mag kopen. Ja, toen ik 18 oh, was, ja, ja, ja, dan, ja, ja, dan is het goed. Maar het is echt verschrikkelijk. We zijn nu 18 jaar verder en je, nu kom je er niet meer. Nee. nee, mooi. Goed. Het volgende dan. Heb je een vraag op Twitter... dan zet je er hashtag Durf vragen achter. Wij zoeken iedere dag het antwoord op een vraag... gesteld via Twitter. Hashtag durfde vragen. Ed Rubco vraagt... Je kunt huilen van het lachen... maar kan je ook lachen van het huilen? Hashtag durf te vragen. Met uh, Maarten Vos spreek je. Ik ben uh, lachcoach. Lachen en huilen zit dicht bij elkaar. Soms is het zo dat je heel erg moet lachen. En als je ook echt heel erg durft te lachen, dan kan het zijn dat je daarna ook moet huilen. Misschien ook omdat je ontroerd bent bijvoorbeeld. Of omdat er ook opeens een ander gevoel naar boven komt. Het kan ook zijn dat je heel erg moet huilen en dat kan zijn omdat er iets is tegengevallen of omdat er iets verdrietigs is gebeurd en vooral ook als je ruimte geeft voor dat uh, huilen dan kun je daarna als een soort opluchting weer moeten lachen. Of omdat je het ook een beetje gek vindt dat je zo heel erg hebt gehuild... dat je dan uh, ook weer moet lachen. Dus dan weet je eigenlijk soms niet meer... ben ik nou aan het huilen of ben ik nou aan het lachen. <laughs> hashtag durf te vragen. Morgen weer een hashtag durf te vragen. Zometeen na negen onder andere... Uh, Floortje Dessing over waarom je ondanks alle uh, onthoofdingen... en, en doodsescaders heus nog wel leuk naar Mexico kan... En we hebben het over de rol van sociale media in de rellen in Engeland. En nou nog veel meer. Ik zou gewoon luisteren. Eerst het nieuws van 9 uur met Marielle Hagman.